...omdat gedetineerden niet zomaar weg kunnen komen. In 150 landen wordt vandaag stilgestaan bij Wereldvoedseldag. In Nederland is het thema dit jaar voedselverspilling. Jaarlijks gooien Nederlanders voor 3,6 miljard euro aan eten weg. Met onder meer filmvertoningen en themamaaltijden... ...wordt dat vandaag onder de aandacht gebracht. Het weer, eerst kan hier en daar nog een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door voor 12 graden. Dit was het NOS-journal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. G -G -M -M. Met. Met nu. Toebak leeft. Ja, goedemorgen. Toebak leeft op die zender even een acht uur. Bent u er een beetje klaar voor, voor zo'n uh, fijne dag in de regen? Ik vind het wel een stevige biet hoor. Zo in de ochtend. My goodness. Eh, even lekker wakker worden. Waarom ook niet? Ja, <laughs> Goed. Ah, en dan even, even, even lekker in bad. Je mag niet lachen om je eigen grappen, maar goed, af en toe kan dat toch ook wel. Ja. Vind je ook niet gewoon. Het is uh, Toebak dus. En uh, ja, het is een week vol gebeurtenissen. Gisteren ook de rechtszaak van uh, Geert Wilders. Ik heb het een beetje gevolgd. Nou, je kon het eigenlijk gewoon niet niet volgen. Dat kon je niet op echt elk televisieprogramma, elk praatprogramma had het erover. En, uh, ja, maar Ik ben gewoon de kroeg in gegaan. Jij hebt het gewoon ontlopen. Ik, ja, ik denk ik ben er klaar mee met die uh, meneer Wilders. Oh god, ik zit nou ergens op te klikken en nou zie ik hem bewegen. Je <laughs> Bewegende bewegen. beelden van Wilders. Uuuh, daar word je niet blij van. Ik vond het echt... Zo nat dan in de wereld draait door dan Zag je namelijk uh, Matthijs van Nieuwkerk Oh, ja, ja, die presenteert dat En die had een, uh, een advocaat van de tegenpartij van Wilders uh, aan de tafel Kom, gaan we nu gezellig aan tafel hey, ja, dat was wel drollig, vind ik dat die opening Maar goed, verder is dat het altijd wel leuk programma Maar goed, wat ging hij doen? Hij ging hem eerst interviewen En die advocaat was vol vuur Zoals een advocaat dat hoort te zijn Ja, ja, ja een advocaat is altijd soms gereserveerd, maar een advocaat hoort vol vuur te zijn. Deze man is op vol vuur. Hij snapte niet dat het OM zo aan de kant van Wilders kon staan. Dat Wilders eigenlijk allerlei dingen wel gezet ha gezegd had, maar het nooit samen. Hij had nooit gezegd dat het islam en islamieten uh, boze mannen waren en de wereld wilden vernietigen. Dat had hij nooit samen gezegd. Wel los van elkaar, maar ja, dat, dat, dat, dat hoort dan niet bij elkaar. Dus heeft hij geen ha haat gezaaid. Dat had het OM gezegd. En deze advocaat maakte zich er druk om. Hij zegt van, ja, maar je kan het toch ook wel een beetje aanvoelen... dat je denkt van, ja, dat bedoelt hij allemaal wel. Maar nee, het OM heeft, gezegd, OM heeft gezegd, nee, dat is niet duidelijk. Dus wij pleiten voor vrijspraak. En nou, die man had dat een hele betoog afgestoken. Waar gaat Matthijs van Nieuwenkerk op zitten? Nou, je bent wel heel gespannen, hè? Jeetje. Ja. Ik Hoe voel zie je, je je nou? Je, voel, je maakt je er wel heel erg druk om. Oh, dat vind ik echt. Wat ben je nou aan het doen, Matthijs? Die man vertelt iets leuks. Ga erop in in plaats zit zitten zeuren over. Nou, je maakt je er wel heel druk om, hè? Ja. Dat vind ik zo drollig. Ja, maar ja, het is wel zo dat er heel veel mensen... die kunnen zo erin blijven hangen. En dan denk ik wel van ja... ja maar dat ja, was ook net dan... gebeurd. Dat was ook net gebeurd. Ja, maar nodig hem dan niet uit. Ja. Ga dan niet met die man aan de tafel zitten. Laat hem even bedaren en kom er later op terug. Is hij eindelijk vol vuur? Ga je erop zitten zeuren van... Nou, hoor, je bent wel gespannen allemaal, hè? Dat vind ik echt. Matthijs moet je niet meer doen. Dat is echt jammer. Ja, nou, uh, en nee, maar Geert Wils heeft gewoon haat gezaaid. Ook voor zichzelf. <laughs> Toch? Ja, vandaar al. Maar hij heeft dezelfde meeste schade. Want hij heeft geen normaal leven meer. We scramble from the plane, And it's the pain that put words in her mouth She couldn't help but spit them out Innocence and arrogance entwined In the filthiest of minds She was bitten on her birth Now. Nou, nou, wat een zoetsappigheid in de vroege morgen met dit, hè? Heerlijk. Even lekker wakker worden. Ik ben er helemaal aan toe. Jolande, gisteravond, diep in de nacht is aan het, uh, aan het werk geweest. Aan het rollenbollen? Nee, dat niet. Aan het ook, rollenbollen? Ook weer niet, nee. Nee, oh. hoor. Was het maar waar. Nee, ja. hoor, er is een vriendin van mij, is 50 geworden. En, uh, oh, dat moet gevierd worden. Dat moet gevierd worden. En ik, ik was er eigenlijk niet eens vroeg. Ik ging met iemand een borreltje halen en zo. En uiteindelijk gaan uh, we gaan eten. Oké. Okay. Maar ja, ondertussen komt er wel wat wijn bij. Maar ik moet zeggen, ik eindig met twee rocetjes. Maar daarvoor had ik cola, cola, cola, koffie, koffie, weet je wel. Maar je merkt toch dat je daar dus slechter slaapt. Ja, ja koffie, koffie en cola. Ja. Dan kan je niet meer slapen. Dat kan je vergeten natuurlijk. Ja, en in een hozen vannacht, dan word je ook wakker van, wat hoor ik nou toch, weet je <laughs> Heb ik een kraan. Ik droom wel van lakages. Dat is ook wel gek, hè. Dat weet ik niet. Dat is ja. toch iets wat je bezighoudt? Ja, dan in je droom hoor je al die regen. En dan, en, en, en dan had ik gewoon echt zo van... Ik droomde echt van lekkages dat ik die had hier en daar. Oké. Okay. Gek is dat. Nou, ja, ja, nou is is dat is niet gek. Dat is eigenlijk ook wel heel logisch. Ja, dat is ook wel weer logisch. Ja, um, ja uh, wat was die trouwens? Ja, even af, afkondigen zoals het hoort. The Last Shadow Poppets. My Mistakes Were Made For You. Het zou zo uit een film kunnen komen uit een Franse film met... Alain Delon. Alain Delon. Weet, man, ah. Die man heeft altijd zo'n leuke naam. Alain Delon. Hij ja. is zo'n trage film. Dat je op zo'n zondagmiddag eigenlijk niks weet. Dat je denkt van, nou, wat ga ik doen? Weet ik. Ah, en dan kom je in zo'n Franse film terecht. En eigenlijk, heb ook geen idee waar die over gaat. Het gaat altijd over een man en een vrouw. En die hebben iets samen. En aan het einde van de film denk je... Nou... Nou, oké. Okay. Dat was best aardig. Komt weer goed allemaal. Komt allemaal weer goed. Het Gelukkig is, uh, Ja. Uh, verder, ja. Ik hoorde uh, net op het nieuws. We hebben natuurlijk de 33 mijnwerkers uit Chili zijn uh, gered. En vooral de president heeft daar een grote vinger in de pap gehad. Maar wat denk jij nu? Hè? Nou, nou is het allemaal gebeurd echt. Is het nou niet gewoon een publiciteitstunt geweest om silly op de kaart te krijgen. Hele, ja, iedereen wat weet waar het ligt nu, hè? Nou, ik, alles was geregisseerd. Gewoon natuurlijk. Die, die raket <laughs> die naar beneden ging en naar wie naar boven kwam. Echt, Normaal zou je die mijnwerkers dan er sneller uithalen. Maar nee, dit moest allemaal tot in het laatste. Ja. Helemaal geregisseerd. Reddingswerkers naar beneden en camera's ophangen. En in die, in die cilinder die naar beneden zakte, die, die raket moest ook camera en er moest ook een, een hart bewaken. En alles werd er ingezet gewoon. Hij is Just ook in, in de juiste case. kleur nog gespoten. en ja. Dranghekken geplaatst. Het is gewoon echt... Het, is gewoon een het was gewoon allemaal in de studio opgenomen. Joh. Het leek wel een idolshow, weet je. En wie komt er nu de trap af? Oh nee, wie komt er nu <laughs> uit de kelder? Over. Maar ik vind het wel heel stoer dat uh, die president, uh, Piniera, kan het niet uitspreken. Die heeft heel veel werk daarvoor verricht. Die was uh, Eerst in een ander land was je bezoek. Die hoorde dat dus die Chileense mijnwerkers waarschijnlijk nog leefden. En toen hadden ze nog geen... Geen uh, teken van leven van ze gekregen. En die heeft alles op alles gezet. Om dat voor elkaar te krijgen. Terwijl zijn adviseur, adviseurs hadden gezegd. Nou, hou het rustig aan. Want je weet helemaal niks, toch? Nee, hij is er helemaal voor gegaan. Ja. Om, om te denken van. Nou, ze, ze leven vast nog. En hij had gelijk. Ja, ja. dat is wel. het is wel echt een. Uh stukje vakwerk allemaal hoor, dat het allemaal zo gegaan is. Ja, het is echt, ik heb het toch een beetje gevolgd allemaal het is leuk om te zien. en uh, Nu komen wel de schadeclaims natuurlijk van de mijnwerkers. Die, uh, die hebben eerst een uh, euforisch gevoel gehad en nu komen ze uit het ziekenhuis. Ik geloof dat er nog twee in het ziekenhuis liggen, de rest is ja, al naar huis je. of zo. Ja. En die gaan nu toch denken van, hmm, misschien kan ik er toch nog wat geld uit Een uitslaan. Uh, een slaatje uitslaan, maar ja goed, twee maanden in het donker leven, dat gaat toch niet in je koude kleren zitten? Nee, nee, nee. nee. Wel warm was ze daar beneden hè? Ja, voor mijn gevoel was het ook. Dat ze allemaal <laughs> half bloot. waren ze zo dicht bij de kern van de aarde. Ik reed wel te denken uit uit aan de jaren zeventig, weet je. wel. Aan her. Weet je, want al dat haar. En dan, ah, ja. Half uit de kleren en zo. Zal er ook nog iets anders gebeurd zijn dan... Uh, alleen een potje nou, ja, domino. Ja, ja, ja nou, ze hebben gedanst gewoon, hè. Met z'n allen. <laughs> Op een liedje oh, van her natuurlijk. Ja. Snapte je dat dan niet? Uh, wat had ik voor nieuws? Ik nou. had een nieuwsje. Hé, hey, nu moet hij wel terug gaan naar mijn kladblok. Kladblok, kom. Ja, dat is een nieuwtje. dus uh, het blijkt dat er is een man geweest die werkte als sigarettenbezorger. En die heeft een paar keer gesteld dat hij uh, beroofd was van geld en sigaretten. En een uitgebreid onderzoek vond de politie de hele buit thuis bij de man zelf. De eerste overval werd op 1 juli gemeld. En de recherche besteedde echt onwijs veel tijd aan de zaak. En uh, richtte zichzelf tot het Nederlands Forensisch Instituut voor DNA-onderzoek. Zo, zo, zo. En op 30 september zou de man weer zijn overvallen. Hij zei op klaardichte dag dat zijn klem gereden door twee mannen in een witte bestelbus zonder kentekenplaten. Uh, platen en Maar de mail werkte wel aardig bij de politie. En ze begonnen een onderzoek naar de slechts twintigjarige man. Ja, en toen bleek dus gewoon dat ze het ontvreemde geldbedrag van de tweede keer uh, bij hem thuis hebben aangetroffen. En nou heeft hij dus uh, een aanklacht op zijn broek van uh, verduistering in dienstbetrekking. Check. Ja, dat kan ook allemaal niet natuurlijk. Zoveel sigaretten waren er? Nou, heel veel, want... Uh, hij heeft dus echt gewoon een uh, aantal dozen met goederen. En, en hij heeft ook uh, geld van de goederen die hij uh, daarvoor dan misschien zelf verkocht heeft. Dat heeft hij gewoon uh, bij zich gehouden. Maar hij was 20 jaar, dus het zal niet enorm veel. Maar sigaretten, dat gaat hard. Ja, tegenwoordig wat kosten ze niet? Een 10 slof... euro per pakje? 10 euro, nou bijna. Nee, bijna. maar zo'n slof sigaretten. Gewoon van uh, Marlboro of al die andere merken. Maar dat is, in, in het vliegveld is het 23 euro. Maar het is eigenlijk 46 zo'n beetje. 64 ja. per pakje. Ja, dat geldt hè. Nog steeds handel, de sigaret ja. gaat niet zo lang dat noemen ze ook in Duitsland einde stangen. Een stangen sigaretten. Ene stangen? Een stangen, ja. Oh. Een staaf. Een staaf sigaretten. Nee. Tijd voor nieuwe muziek op die zender. Jimmy Eats World. My Best Theory. Oeh, zal een filosofisch plaatje zijn. Nou, luister maar even. Maak ze naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9, yeah. ZFM. ZFM, 24 uur per dag. Hete eens zomer iets. Zijn we stoer je geluid te Like the smell of smoke, it lingers on memory Been along in an uphill battle Had to learn how to pray Never miracle Soon he holds the Life together Vigorism sound of everybody Crackle house and flame And I avoid the shore Till it calls out my name Sorry. Ja, ik hoor het. Ik ruik het ook. <laughs> Altijd fijn. Jet Whitten and The Willing Tricks on Me. Ik vind het echt zo'n zondagmiddags plaatje. Leuk. Ja, lazy met die, Sunday met, afternoon, denk ik. Met, met, met, met die regen erbij en zo. Oh. oh nou, dat Wordt wel. het voorspeld, dit? Uh, ik weet niet. Maar uh, onweer erbij vind ik dan net weer even te veel. Uh, dat, dat gaan we niet doen. En daarvoor natuurlijk nog het uh, nieuwe plaatje van uh, Jimmy Eat World. Het heet My Best Theory. Maar je hebt best theorie, oké. Okay. Ja, iedereen heeft zo zijn theorie op het leven. Ja. ja. Mijn theorie was altijd: Klootzakken! Ja, dat was altijd dat zo. Life Lifesacks! Ja, ja. ja, we moeten er toch nog even onze tijd doorbrengen. Maar, ach. maar er zijn toch ook wel weer positieve dingen in het leven? Vertel. Want het blijkt in, uh, in Vlaanderen. In Vlaanderen, sorry. In Vlaanderen. Ja. Er zijn, uh, als je daar een nieuwe motorfiets hebt, hoef je je minder zorgen te maken over flitscontroles in Vlaanderen. Want ze worden niet altijd gedetecteerd door de flitscamera's met. Lusdetectie. Al dus me, een dame van de Vlaamse overheid. Lustdetectie? Lus. Lus. lus oh, dat ja. Moderne motorfietsen bevatten weinig ferrometaal. Ik vind het zo raar. Ferro is gewoon een, uh, een woord voor metaal. Ze dus we bevatten weinig ferrometaal. Ja? En daardoor worden ze soms niet gezien door het magnetische veld van de lussen in het uh, apparaat. Vervolgens oh, okay. worden gewoon niet meer geflitst hoe hard er ook wordt gereden. Dus van de 1348 flitspalen langs de Vlaamse provinciale wegen werkt de overgrote meerderheid op basis van deze lusdetectie. En toch blijkt het verantwoordelijk agentschap wegenverkeer niet meteen van plan om de lussen te vervangen. Hmm. Wat staat dit in verhouding tot het aantal moderne motoren? Al... Ja. Oh. Ja, alles vast! Ja, ik ben er gelijk helemaal van ontdaan. De hele kamer beweegt. Maar uh, ja, er zijn te, zijn te weinig van nieuwe, nieuwe motoren op de weg en daarom gaan ze dit gewoon nog niet veranderen. Maar als, als er echt duizenden motoren zijn, ja, dan gaan ze geld mislopen. Maar nu zeggen ze zelf wauw, het komt wel goed. Dus, Dat ik zou zeggen, tip. als je in Vlaanderen woont, dan gaan we toch een mooie nieuwe motorfiets aanschaffen. Hè? En als je dan een plastieke auto hebt, dan kan je er ook gewoon voorbij nou, racen. Misschien wel, we kunnen het proberen. Ja. We gaan er gewoon eentje, eentje jatten zodat uh, zo dat ze niet uh, bij jou terechtkomen, die bonnen. Als het wel, als ik het zou het wel zeggen, gedetecteerd pak je, wordt. Dan kan je gewoon je auto inpakken in een uh, plastic zak oh, misschien. Ja. Is dat een idee? Ja, dat is ook wel een ideetje eigenlijk. <laughs> ook, uh, misschien, nou, wel, nee, dan gaat het weer op gewicht natuurlijk. zal ik wel weer iets in, in, de, in, de, in de grond zitten zo, waar ze iets op de, detecteren. Ja, maar er was toch ook zo'n leuke uh, Nederlandse serie toen over dat geld dat ze wonnen met, uh, met uh, een loterij ofzo. En toen had er eentje altijd aan zijn oom... van nou, hier heb je 50.000 euro. Ja, dat had een goede investering. En iedereen dacht van heb je hem weer. De jatter, want hij niks lukte. En Dat hij met een soort speciale verf... die je over je kenteken deed ook geregeld... dat je inderdaad niet gezien werd. En dat, dat bracht toen zoveel geld op... dat al het andere wat ze verloren waren... werd weer goed gemaakt. Dat <laughs> willen ze over de hele wereld hebben. Nou, oké. Okay. Ja, nee, ik, kan... ik ben je kwijt. Ik je kwijt. Je ziet het aan mijn ogen. Je me kwijt. Nou, als we het toch over geld hebben... jawel, de laatste... Uh, staat, nee, de loterij is geloof ik vandaag. Hij valt vandaag gegarandeerd. Hé, hey. Hey, wat gebeurt hier? Kom, we hebben contact met de politie. Breek je, breek? Ja? Waar komt het vandaan? Ik voel gewoon ook echt dat de tafel in de weer gaat. Ik ga even kijken. Kijk, oh, we hebben contact met de politie. Er staat ergens een apparaat aan. We weten niet waar het apparaat staat. Hé, hey, dit is gaaf. Heb je het gevonden of niet? Het apparaat? Hier? Oh, kijk. Oké, okay. Dus we kunnen een beetje volgen wat de politie aan het doen is. Een Nokia. Een Nokia. Nou, ik had het over de, de loterij. Er staat... Lotto jackpot... van 63... Nee, 36 miljoen gaat er vandaag zeker uit. Eh, de laatste loten worden nog uh, uh, verkocht. Je moet dan uh, zes cijfertjes in, in, in invullen. En een kleur moet je kiezen. En uh, als ze zeg maar... Uh, Getrokken hebben en ze hebben nog niemand gevonden die de juiste cijfers hebben en de kleur Dan gaan ze naar vijf cijfertjes en de kleur en zo gaan ze steeds lager tot ze uiteindelijk iemand hebben gevonden die wel de juiste combinatie heeft dus de 36 miljoen gaat er vandaag wel uit ik wil dat niet promoten want ik ben altijd tegen gokken maar als je in wil stappen moet je misschien nu instappen en het opbrengst gaat altijd weer naar mensen die gokverslaafd zijn dus je kan zo lekker dubbel ook gewoon ja, gaan we eens even kijken of we contact kunnen krijgen met de politie. Iets spannends staat uh, er ja. gebeuren. Er ja, ligt hier een spannende Nokia-telefoon. En die ging zo af. Merkwaardig. maar, ik denk dat het gewoon een ringtoon was. Oh, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. The Manics op de radio en de nieuwe single heet Just the End of Love. It's not war. To feel forgiveness, you gotta forgive. vingers nog aflikken. Ja, dat vind ik wel echt de goede one-liner voor 2010. Je vingers aflikken. Waarbij? Ja, bij, bij alles. Bij de regering gewoon, hè? Ach, dat, uh, het is nu eindelijk het is gebeurd, het is, gaat gebeuren. En nu regeren, stond gisteren in de krant. Ja, dat werd ook wel tijd ook. Het land heeft zo lang stuurloos rondgedobberd. En vandaag op de kletskant van net nog een foto te zien dat ze met z'n allen in een trevenzaal zitten. En het is een klein clubje geworden, trouwens, hè? Het is een klein clubje. Minder ministers als anders? Zijn wat ja, ministers ja. bij elkaar gevoegd? Het zijn, uh, het is, het is, ja, dat denk ik wel, ja. Er we okay. staat wel echt voor kapitaal aan stoelen gewoon. Oh. <laughs> ja, sorry, daar let ik dan weer op. Ja, hoe duur zijn die stoelen? Het zijn minister? die uh, uh, Herman Miller stoelen. Die kosten gemiddeld 1000 euro per stuk. En er staan er dus nou iets van 20 of 25. Ja, maar we denken dat voor dure billen erop zitten straks. Oh. <laughs> Wow. Nou, niet meer dan de Balkanenorm, hè? Ja. Hoe is ja. het niet al helemaal, is het nu zeg maar de Mark Rutte-norm? Het wordt de Rutte-norm. Het is weer Rutte vandaag. Oh, sorry. Ja. <laughs> maar uh, nee, het is leuk om even te kijken dat ze met z'n allen op zo'n tafel zitten. Dan heb je toch een beetje het idee dat het toch even anders gaat dan dat ze in zo'n zo kamer zitten, weet je wel? Met z'n allen in die bankjes. Die zitten met z'n allen op zo'n zo tafel. Dat vind ik toch kneuterig? Wat doen we met de wegen? Nou, ik weet het toch even niet hoor. Ja, wat had je dan in je hoofd? Minister Urlings heeft leuke plannen, maar denk ik denk toch dat we het weer anders gaan doen. Nou, ik weet het ik, leuk, Ik vind het leuk eindelijk dat ze iets gaan doen. Het is half negen geweest. Geweest. Ja, en ik kijk naar mijn linkerhand. Jawel. En uh, we hebben echt nieuws. Breaking nieuws. Het kruispunt Hogeweg Grote kocht gaat vanaf aanstaande maandag tot begin februari 2011 dicht. Wat? gemeente hoopt binnen die tijd het 100 jaar oude rioleringstelsel op die plaats te kunnen vervangen. Dus eigenlijk is dat wel een beetje lastig. Want uh, ja, je moet daar uh, toch tussendoor de, de, doorheen en zo. Maar dat kan dus gewoon niet. En waar is dat ook weer nog één keer? Want, het kruispunt Hogeweg Grote Krocht Haarnemerstraat. Oh ja. Dus het is eigenlijk volgens mij dat uh, tussen tuss tuss tuss de krocht en, uh, en, en dat stukje daarboven waar vroeger de Rabobank was. Of de, de, Nuts, ja. de Nutspaarbank. Ja, ik zie het zo gewoon. Dat stukje. Dat stukje, dat gaat. Ja, maar dat is echt wel een hele grote verkeersader in Zandvoort. Voor zover Zandvoort. Ja, voor Zandvoorteun. Begin, ja, ja, maar ja, je, moet wel, je moet wel flink uh, ombreien, wil je. De, dus andere mensen die krijgen er best wel last van. Want je moet dus altijd nu... Door de voor de Agatha kerk die uh, de, de hoek om. Ja. En als je vanaf de andere kant komt, moet je echt uh, de woonwijk in... en via de duinen of zo, als je Zandvoort uit wil een beetje... Dat wordt wel een leuke toeristenroute rijden. Ja. Elke keer. Ja, Eén keer zeker. leuk, twee keer leuk, derde keer. Oh ja, gaat Via wel. de Leijsterstraat li is het volgens mij. Dat je dan moet. Dus als je op de Brede Rode Straat vanaf die kant moet je echt via de Leijsterstraat. Dan kom je vanaf de Hoge Weg. Ja. Moet je de paradijsweg door en dan naar de Brede Rode Straat? En dan door komen we er het open. paradijsje, komt allemaal goed. Ja, ja, maar zo zie je wel een beetje het leuke eigenheid van Zandvoort. Het is, soms zie je jezelf vast in een bepaalde patroon. En nu moet je zo'n patroon doorbreken. Ja. En misschien moet je wel een minuutje bij, het, uh, bij de route optellen. Ja, dan ga ja, je kunnen. automatisch en dan sta je er. Oh ja, hij was afgesloten. Dan moet je weer terug. Dat gaat je, dat het keer, de, het, he, het gaat al ja. drie keer, hè? Het gaat drie keer achter elkaar dat je het vergeet. Ja. En dan nog even, dan zit het al op de harde schijf. Heemstede is, uh, ja, in, in, bij het station was het een zootje met al die fietsen. Dus bijna bij elk station is het een rommeltje. Nu bij Heemstede hebben ze het aangepakt, ze hebben grote fietsrekken neergezet. Je kunt nu twee laags kan je, je fiets plaatsen. Voor mensen die niet zo sterk zijn, ja, dan is het een beetje lastig om op de tweede verdieping te krijgen. Dan moet je even wat verder rijden, dan moet je iets verder van het station afrijden, dan heb je daar ook nog plek. En ook de betaalde fietsplekken zijn, zijn altijd open. Maar op bepaalde dagen is het echt krappie krappie hoor. Het ziet er wel net uit, maar het is nog steeds krappie krappie De gemeente zegt wel dat ze er nog aan werken om het nog verder uit te breiden. Maar het is al echt een wereld van verschil. Ik kan me er ook aan storen. En al die fietsen die overal zomaar aan palen worden vastgebonden ook. Dat je denkt, wat, wat een rare plek om je fiets neer te zetten, weet je wel. Ja. Hij hoeft maar om te vallen of je rijdt met je auto overheen. <lacht> denk, ja, dat begrijp ik wel. ik, ik vind... zeuren dat je ik fiets vind weer het gesloopt een, is? Ik vind het een uh, goede stap in de goede richting. Oké. Okay. Er is op uh, 23 oktober in de Krocht een gezellige dansavond met oh. theater en live music. Waar ga je dit? Het begint om 8 uur en het is tot ongeveer middernacht. En het is eigenlijk een beetje Halloween. Dus wie van Griezelen, je bent van harte welkom. Ja? Kom verkleed in je favoriete horror outfit en kom lekker dansen in een spooky sfeer. Nou, kaarten zijn bij de Bruna verkrijgbaar. Is het natuurlijk wel heel leuk. Ja. Politieagenten hielden maandag omstreeks uh, 10 voor, 20 voor 4 in de zeestraat een 28-jarige man aan. Zonder vaste woon- of verblijfplaats. De controle bleek dat hij 16 bo boetes had openstaan. En het totaalbedrag was. Jawel, beste luisteraars. 1800 euro bij elkaar. Hij is daarvoor ingesloten. En hij had in de uh, loop van de ochtend met behulp van familie de boetes waren betaald. Is hij weer vrijgesteld, maar had geen Vaste en verblijfplaats. Maar het was laatst toch ook op televisie oh. dat een man. Die werd vreselijk uh, gek van de camera's die hem achtervolgen, en heeft hij zelf de politie gebeld. Nou, toen kwam die politie om die man uh, te ontzetten van die camera's. Maar ondertussen werd hij nagekeken, toen bleek hij ook heel veel openstaande boetes te hebben. Oh, okay. en, en toen moest hij, moest hij mee naar het bureau. En dat is allemaal opgenomen. <laughs> dat vind ik dan wel weer grappig. Dat is wel weer. Ja. Precies. Hier zit, ook, hier zit ook een verhaal achter, weet je, vast geen vaste. Wonen, verblijfplaatsen, denk je, het is dan toch iemand uit het buitenland, die je familie hebben. Hoe zit dat? Dat verhaal willen we weten gewoon. Verhaal achter dat soort kleine berichtjes. Ja, die zijn leuk. Die zijn leuk. Ik heb nog een, een klein berichtje. Uh, ja? Wendy en Maaike, denk je welke Wendy? Wendy Jacobs en Maaike Kappel, die hadden, hadden een poppentheater geregeld. Hè. Ze deden mee een televisiewedstrijd. Ze wonnen 1000 duizend euro. Inmiddels is er een poppentheater gelanceerd in het uh, Zandvoortsmuseum. Iedere eerste en derde woensdagmiddag van de maand. Maar ze hebben smaak te pakken en ze hebben wederom een nieuw idee ingestuurd. Want ze willen dit keer een winterfeest, oftewel een winter Santa kraampie. Wat ze dus ook altijd met uh, recreatie doen. Willen ja. ze organiseren voor alle kinderen van Zandvoort. Er moet dus weer gestemd worden. En dat kan nog tot en met 17 oktober. Dus ga naar www.gaanwedoen.tv en daarna naar Winterfeest Recreade en word fan. Dan telt je stem dubbel. Wat leuk. Ja, dat vind ik wel leuk. Initiatieven voor Zandwoord stellen wij zeer op prijs. Okay. Paul Smit is een Nederlands ontwerper. Maar het is ook een Engelse uh, zanger. En hier een stukje muziek van hem. North Atlantic Drift. What inside is just a glist rely on yourself. Bye. Dit is echt fantastisch, dit. Let's go out to the lake... and avoid North Atlantic. Leuke stukjes. Ik weet niet waarvoor het me dat pakt, maar daar heb ik iets mee. Paul Smit. En hij heeft zo'n bekende stemmen. Ik denk, hij zat in een hele bekende band. Maar ja, je weet het wel, hè? Kom er maar eens op. Schud dat maar eens uit je maal. Je denkt van... ...daar zat hij in. Paul Smit. Ja. Was het Robert Smit? Nee, dat was van de Cure namelijk. Dat was weer een ander man. Nou, ik ken nog een andere Robert Smit, maar uh, helaas. Ja, ja, precies. We zitten nog een broodjes te eten hier. En met ja, een sorry. ik zat op, gewoon even van. Gezellig. Ja, ik voel me zo thuis hier. Net ah. alsof ik in ja. Cheers zit, hè? Ja. Dat is het gewoon. Nee, dit is heel Street Blues. Dit. Heel Street Blues? Ja, dat is Maar het beginnetje lijkt ook een beetje op die van Cheers. Ja, ik denk dezelfde, dezelfde muziekmaker. Die, had die mm. al die series natuurlijk ook even van muziek voorzien. En, uh, een leuke job, zoiets. Hè? Van, nou, ik maak gewoon een muziekje voor de reclames en ja, al die dingen. Het is, is nog niet zo makkelijk. Henny Vriend heeft het ook gedaan, hè, geloof ik. Dat zou kunnen. Je ja. hebt ook voor heel veel films, heeft hij muziek gemaakt. Dus maar mm. uh, ik word hier wel heel relaxed van. Oh, man. Het is trouwens uh, deze week is het de week van de geschiedenis. Oh ja. En uh, het Schijnt ook Nationaal Historisch Museum is er ook mee bezig. En het thema van de week is dit jaar land en water. Nou, er is een enorme krant van en die is... Uh, Komt ...op te halen gewoon bij... Uh, hè, zeg je? Komt Alex ook? Ja, ik denk dat hij er ook wel iets mee gaat doen, ja. ja water. Maar uh, er zijn allerlei activiteiten. En in, uh, in de krant van uh, Nederland en de Zee... Die dus, uh, je kan je gewoon bij het museum halen. Daar liggen ze in uh, groot getalen. Daar staat ook het hele programma in. Want er zijn ruim 700 activiteiten... ...waaraan door meer dan 500 instellingen wordt meegedaan. En de week sluit af met de Nacht van de Geschiedenis op 24 oktober... En er wordt ook dan de Libris Geschiedenisprijs uitgereikt. Zo. Nou En de genomineerden voor die prijs die worden ook allemaal aan u voorgesteld in, in die krant. Maar ik heb dus alleen gezegd, van, uh, het stuk uitgedaan, dat, dat de week er is. Dus wees op uw hoede, dames en heren. De Week van de Geschiedenis. De oh. Week van de Geschiedenis, ja. Wie ja. was ik Als je aan jonge mensen vraagt, nou jonge mensen tussen de 15 en 20, dan vraag je van wie was Hitler? Was hij niet de leider van de NSB-groep? Ja. Maar nou, er is een Hitlermuseum geopend in Duitsland. Heb je dat gezien? Uh, what? Een wat? Een Hitlermuseum. Ja. Dat hij ja, toch. Uh... Maar ze hebben dan wel. Dan hadden is ook bijvoorbeeld een soort kabinet en dat was van hem. Maar het was wel uh, achter een soort gaas, dun gaas ge geplaatst. Ja. Yeah. Want ze wilden niet dat mensen het dus echt helemaal. Uh, vol liefde zouden aanbepotelen, uh, zeg maar. Bepotelen? <laughs> ja, dat is ook een mooi woord ervoor. Maar uh, dat mensen van, oh, daar heeft hij aangezeten aan dat bureau. Dus alles is alles achtergaans. Kan het, en allerlei foto's van hem en zo. Ja, dat gaat toch in Duitsland niet helemaal de goede kant op. maar. Ja, maar gaat ja. Het allemaal zo rechts ook allemaal. In Nederland is het natuurlijk ook rechts. een rechtskabinet. Dus het wordt allemaal wat extremer ook. Ja. ja, volgens mij waren ze ook erg blij uh, in Duitsland. Met, uh, dat wij Wilders hadden of zo. <laughs> Dacht ik. Ja. Nou, Gevoel goed. had ik wel. Ja? ja? Nou ja, goed. Hij is er ook op, uh, op tournée geweest, natuurlijk. Het is zo raak die rechtszaak ook. Ik bedoel, hij die voor vrijheid van meningsuiting. En tijdens de rechtszaak de, zegt hij niks. Dan nee. vraag je hem ja, voor een debat. Denkt, uh, Komt hij niet langs? Hij wil niet praten. Hij nee, is dus de man heen? van de one-liners. En als er wat uitkomt, dan is het meestal uh, nare berichtgeving. Ja. En dan zit je in een rechtszaak. Dat je. Nou, dit is de plek om je woordje te doen. Houdt hij zich gezicht. We hadden er ook zo na iets van. Uh, dat hij uh, dat ze excuses moest aanbieden. Want het was. Uh, uh, dat er zoveel procent uh, van de. Uh, van de. Marokkaanse jongeren was uh, agressief. Yeah. Hij moest excuses excuses aanbieden, want het waren, het waren er uiteindelijk ja. meer of zo. <lacht> ik had echt zo: waar gaat het over, man? Nou, hij reageerde maar ja, Hij haalt wel. wel weer de media hierdoor, weet je wel. Ja, hij reageerde is het ook wel in de rechtszaak zo van. toch heel voorzichtig. Hij reageert heel veel. Vo je voelde gewoon van. Hmm, hij is ook wel een beetje blij. Misschien wordt hij nu wel wat voorzichtiger. Maar het is alleen nog maar een advies van het OM. Dus de rechter kan wel zeggen: ah, ik ben het helemaal niet mee eens met het OM. Hij is schuldig. Ja, hangen moet Hangen die. met die af. <laughs> Hij moet hangen. Ik denk ja. niet dat dat gaat gebeuren. Uh. Zonde van de tijd ook, dit allemaal ook. Hè? Eigenlijk wel. Als ik naar Bram Moskowitz zit, denk ik van oh man, die had toch veel beter andere mensen bij kunnen staan. Ja, maar dat oh. is wel goede reclame. Hè? Zo zonder van je. Nou, goede reclame. Je moet zien, ze zitten gapen de hele tijd. Ja. Oh, sorry, Ja, Oh man, uren heeft hij daar gezeten. En thuis heb ik nog uren ingelezen. Maar 300 dollar per uur of 300 euro per uur? Ja, geld levert wel. 400 als die meer is. Uh, waarschijnlijk betalen we er ook nog wel mee aan zo. Ja, op de de Ik moet een beetje ha, ha ha te roepen, maar je zingt wel fuck you, hè? Ja, sorry. Kijk maar uit. Straks krijg je ook weer iets aan je broek. Nee, ik heb dat al iets in mijn broek hangen. Echt raar, hè? Dat tijd, is wel er zit, je broek aan. Ik krijg het er niet af. Er zit een vlek op een broek. Nee, sorry, ja, ik, kan, ik, sta al niet, ik sta niet altijd in voor de platen, maar wij hebben natuurlijk de naam altijd alleen maar nieuwe muziek en alleen maar iets, iets te draaien. De allergrootste hits. En de programmaleider die geeft dan een lijstje mee en die zegt, deze platen moet je draaien. En dan kom je dus een plaatje tegen ons... Go back to the zoo! Heet het dit? Fuck, Fuck you. you! Oh. Dat is een Nederlands beetje trouwens, Ooit door de wereld door een beetje ontdekt. Nou, daarvoor waren ze al een beetje groot, maar de wereld door, door, door. geeft ze dan nou altijd even een klein duwtje. En dan zijn ze helemaal in de pitch. En dan gaat het allemaal goed komen. Oh, fantastisch. Het is 10 minuten van 9. het toch wat... Ja, nee, de zon breekt door. De zon schijnt. Dus komt deze zeg zich altijd maar weer in Er is ook genoeg gevallen vannacht. Ja, man. Hele dakjes helemaal... Ik heb een heel leuk verhaal hier. Ja, begin nog eens te lachen. Er was een reclamefilmpje van elektronica bedrijf Philips. Nou, die kennen we natuurlijk. Maar die heeft echt in Singapore voor grote opschudding gezorgd. Want het filmpje toonde een grizzlybeer aan. die in een woonwijk. in een prullenbak. op zoek was naar eten. En mensen die het filmpje zagen. die herkenden waarschijnlijk. Uh, de plek of zo. En die waarschuwden gelijk de politie. Er loopt hier een beer rond. Een heel speciaal team. van de dierentuin in Singapore. rukte uit. Gewapend met verdovingspistolen. En pas enkele uren later. bleek dat de beer in het filmpje niet echt was. Ze hebben waarschijnlijk erin gemonteerd. En voor een marketingcampagne was de video dus woensdag naar wat sociale netwerksites gestuurd. In de hoop om een nieuw scheerapparaat te promoten. Misschien vonden ze hem wel van die Beer van Nou, die mag zich wel eens scheren. <laughs> maar in ieder geval, de politie onderzoekt nu of Philips strafbaar is voor het veroorzaken ja, van publieke hinder. Ja, ja. ja, natuurlijk, En mocht het bedrijf schuldig gevonden worden, dan kan het een boete krijgen van maar liefst 1000 Singapore dollar. Dat is ongeveer 550 euro. En Philips heeft excuus aangeboden voor de veroorzaakte opschudding. Maar wat de bullshit zeg. Bullshit. Wat een reclamestunt is dit zeg. Ja, ik vind wow. het helemaal geweldig eigenlijk. Want ze hebben, als ze gewoon een reclame maken, dan zijn ze heel wat meer kwijt dan die duizend Singapore dollar. Je lacht je broek aan Floride. Nou, absoluut. Nou, uh, ja. Ja, ja, je had het over een beer in een, in een prullenbak. Uh, het is uh, deze week uh, wereldvoed... Oh nee, het is vandaag wereldvoedseldag. Ah, en gisteren bij. Ja, het maar zijn, programma ze dan van echt, zijn ze dan wel echt die mensen die in die prullenbakken zijn, uh, zitten? Of die die echt zijn? Of die echt zijn, net als die beer. Dat kan ook allemaal in scène gezet nee, zijn. Nee, ja, nee, gisteren bij de EO hebben ze zo'n programma. Ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat heet. is een nieuw programma. En dat, daar hadden ze aandacht voor het feit dat ze zelf een voedsel weggooien. 4,4 miljard gooien we aan voedsel weg. Oh, en dit is vanwege de voedselbank plus. of zo, dat ze dat doen? Of is het echt dat mensen echt in de prullenbak gooien? Echt? Helemaal echt weggooien. Ja, nee, dat was, was een, een stel die in Amsterdam leefde. En die leefde echt alleen maar van voedsel wat ze vonden in prullenbakken. Ze gingen dus bijvoorbeeld naar de markt aan het einde van de dag. Oh ja, ja. En dan gingen ze gewoon zeg maar gewoon het voedsel wat daar nog lag. Wat zeg maar een uur eerder nog op de kraam lag. Namen ze gewoon mee. Ja, natuurlijk. En ze, ze hadden echt een tas vol. En daarna gingen ze s'avonds ook nog eens een keer bij Albert Heijn bij de containers kijken. En ja dan konden ze echt de meest leuke dingen, nou leuke, meest mooie dingen konden ze nog meenemen. En dat werd dan thuis, werd het uitgepakt en werd dingen weggesneden. En uiteindelijk gingen ze naar Pierre Wind, man die altijd zo ADHD is, ja, weet je? ja Die zit hier opvallend rustig. Ik denk dat hij wel aan, dat zijn medicijnen zit wel aan zijn. Het aan de zit hij. Ja, dat werkt bij hem wel. En die heeft er echt lekkere maaltijden van gemaakt. Oh, dat is wel heel verrassend inderdaad. En dat heeft dus geen ene cent gekost. Dat met, is wel mooi. Het is dus dat we 40% in Nederland weggooien van het voedsel. 40%. Ja, maar door de supermarkten zelf, hè? Nee, door ons allemaal gewoon. Door, door onszelf. Ja, want wat wij bijvoorbeeld doen, wij gaan vandaag ook, ook weer boodschappen doen. En mijn vrouw zegt het ook altijd tegen me. Als je nou melk koopt, hè, kijk even naar het melk. Dat je wel een datum neemt tot en met het einde van de maand. Niet tot en met overmorgen. Als iedereen dat doet, blijft dat pak voor overmorgen. blijft dat staan en uiteindelijk wordt het weggegooid. Ja, dat is waar. Maar ik doe het inderdaad ook. Iedereen doet het. Dus ik heb er nog de neiging wel van dat ik dat ene pak wel mee neem. Omdat ik op, niet oplet. Dus dan zit ik met een pak melk wat wel binnen twee dagen op moet. Maar dat eigenlijk beter is voor het milieu. Dus ja, denk erover na. Schat in heb ik die pak, dat pak melk binnen twee dagen op. Dan kan ik het pak melk meenemen. Ja dat kan wel ja. Dat maar ik merk ook schelen. gewoon dat je gewoon heel bewust moet inkopen. Dat je ook denkt van heb ik, heb, ik, heb ik al boodschappen nodig vandaag. Ja. En dat je dan ook gewoon een keer de supermarkt niet ingaat. Want ik, vaak denk ik toch ik doe het niet goed. Want dan begin ik gewoon alleen melk halen. Ja. En dan ga ik door die kassa en dan, die tassen zijn niet te sjouwen. En dan denk ik: waarom heb ik dit allemaal nou weer meegenomen? Je zou eigenlijk, ja. Ik ben oh, dit is in de aanbinding. Oh, die wijn is ook in de aanbinding. Oh, die neem ik ook mee. En ondertussen loop je te sjouwen en te doen. Ja. Maar ik moet wel zeggen: verpakkingsmateriaal en al die dingen meer. Ik koop het zo min mogelijk. En ik merk nu echt: nu mijn plastic ook uh, gescheiden gaat, Ja. en papier weg, glas weg en zo. Dat, ik heb af en toe, een, uh, komt een buurvrouw, mag die bij jou erbij? En dan uh, doet ze hem erin en zegt, wat heb jij weinig in je prullenbak. Terwijl die dag worden ze dan gehaald. Maar ja, dan heb ik inderdaad nog zo'n klein laagje van... Uh, ja, dat is netjes. Uh, uh, niet een kupje, maar uh, ik zeg een tiende kupje. Een tiende kupje. Ja, hè? een kupje is toch één uh, bij één bij één meter. Hè? Nou, ik krijg dan een tiende kuubje, ja. Nee. Ah, ah. Netjes? ja. Nou, netjes. Mek jij het, dat plastic, dat je dat niet... Nee, meer... wij doen het nog niet gescheiden. Waarom niet? En dan het nou, mee niet. naar zand wordt? Ja, goed ja, ja. dat moet ik nog steeds doen. Ja, nee. ik, ik probeer wel iets te bedenken. Want ik heb altijd vlees over. want ik, ik eet het vlees en vaak doe ik het. De helft van mijn vleesje eet ik. En de rest die probeer ik aan te slijten bij mijn kinderen. Maar die vinden het ook niet altijd lekker. Dus ik moet daar gewoon iets voor bedenken. Wat is zo Kleinere eigenlijk. vleesjes kopen. Kleinere gewoon. vleesjes kopen. Ja, ja maar die, soms, soms kip en zo. Dat is ijzerlijk moeilijk om daar een klein verpak van te krijgen. Maar die, die krijgen van die grote honden altijd. Oh, dat zijn oh, die plofkippen zijn dan. Ja, daar moet ik vooruit kijken. Er zit veel water in. Ja. Ja, die zijn echt niet te kanen gewoon. Ja. Nou, in ieder geval, uh, let erop als je vandaag inkopen doet. Uh, probeer in te schatten de datums. Hè. Probeer... En, en denk aan ons onder het boodschappen doen Dan en, weet je dat je goed uh, den, overal oplet. En? En op je verpakkingsmarkt. Ik zit te ja. denken, denk aan ons. Ik weet niet of dat stimulerend werkt. Ja, dan uh, denk je aan wilke van niet te veel zoet, niet te veel zout. Ja, heel goed. Ja. ja, natuurlijk. Ja, misschien moeten we dan even een foto ergens elf. op de site plaatsen. Dat, dat ze mij zien. Dan denk ik van... Ik heb mijn me tegen honger meer. Ja, net als met die Sonja. Die doet een foto van haar. Ah, uh ah, -uh, hier mag je niet in. Dus uh, het moet Sonja-proef zijn. hè? Onze Song. Wilco-proef. In love. In love. Oh my, just a man. In love. Oh my, just a boy. out of touch Because I try. Het rimmen van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. De provincie Groningen wil dat de regering Duitsland om opheldering vraagt... over de bouw van een megakippenstal. Net over de grens bij Ter Apel komt een megastal voor 350.000 kippen. Bewoners van het buitengebied van Ter Apel zijn er boos over. Volgens de provincie Groningen zijn ze ten onrechte niet geïnformeerd over de plannen. Ook de provincie zou onvoldoende informatie hebben gekregen. Volgens de regels hadden provincie en bewoners inspraak moeten krijgen. De bewoners zijn ook boos over plannen voor windmolens. Vlak achter de grens staan al 15 windmolens van 150 meter hoog en daar komen er nog 18 bij. Bij een mijnexplosie in China zijn zeker 20 mijnwerkers om het leven gekomen. 17 kompels worden nog vermist. Op het moment van de explosie in de oostelijke provincie Henan... waren er 276 mijnwerkers onder de grond aan het werk. 239 van hen wisten de mijn leven te verlaten. In China zijn geregeld mijnexplosies. Vorig jaar kwamen daarbij ruim 2600 mijnwerkers om het leven. Maar volgens arbeidersorganisaties ligt het werkelijke aantal doden veel hoger... Volgens hen doet de Chinese regering niets om de veiligheid van de mijnen te verbeteren en gevaarlijke mijnen te sluiten. Op de Amerikaanse effectenbeurs zijn bankaandelen gisteravond fors onderuit gegaan. Oorzaak zijn zorgen over gedwongen huizenverkopen. Alle Amerikaanse staten gaan onderzoek doen naar mogelijke onrechtmatigheden bij de gedwongen verkopen. Hypotheekbanken zouden op grote schaal de regels hebben overtreden om wanbetalers snel een huis uit te krijgen. Het aantal gedwongen huizenverkopen bereikt.